Niet meer praten. Waar is de wereld? Hoe kan hij hard en vaag zijn? Ook jouw stem wordt luider en aan de randjes vaag. Dus wat zeg je? Wat zeg je? Het is zo donker en zo luid en vol en lijve. Dus leg je tong tegen mijn oor en zeg wat zeg je?